In het zuiden van Libië hebben eenheden van de verdreven leider Gaddafi een aanval uitgevoerd op de stad Gadames, aan de grens met Algerije. Maar volgens de Libische overgangsraad is die aanval afgeslagen. De aanvallers zouden onder leiding staan van Kamis Gaddafi, een van de zoons van de vroegere dictator. In de stad Sirte hebben troepen van de overgangsraad opnieuw een offensief ingezet. In het centrum van de stad bieden sluipschutters van Gaddafi nog steeds verzet. Sirte is de geboortestad van Gaddafi.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 Op de A2 ten Bos richting Utrecht staat file bij nieuwe zuid 3 kilometer. Dat komt door werkzaamheden. A16 Rotterdam-Breda in beide richtingen bij de Van Brienenoordbrug Noordbrug 2. A20 Gouda richting Rotterdam bij Rotterdam Centrum 5. Dat kwam door een ongeluk, maar de weg is daar weer vrij. En de N201 richting Zandvoort tussen Heemstede en Zandvoort 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. <tied>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 Rise. Even hoog vast, Goed zo. Lekker hoor. Pretty woman. Gary Moore hier. Wat gebeurt er op de sportvelden van zuid kennemerland Je blijft op de hoogte. Je blijft op de hoogte. Welkom bij Tweede Uur Zondag in Kermerland En we gaan meteen door naar het voetbal. We gaan naar Cerkut Bouw. bij de wedstrijd Bloemendaal Nieuw-West. Maar dat is dan nog steeds 0-0. Uh, in deze wedstrijd maar we wel twee gele kaarten gezien hebben voor... Uh, voor, uh, ...voor de tegenstander. En uh, ja, dat is... Uh, ...dan moet ik even kijken hoor... ...de, de Mohammed en uh, Nadir... ...die kregen twee keer geld... Aanval, aanval van nou, aan van aan ...en rechterkant staat het veld... Uh, het is uh, Tim, jo, Tim Jan. Tim Jan plaatst hem door naar Watersnel. Watersnel kan er niet bij. Nu West kan overnemen. Nu West, dan wordt het weer En dan komt er goed uh, tussen uh, Gijs-Jan Poelgees. En dan moet Hofkloppen Handel moet optreden. Die kan er niet bij. Is toch weer Nu West waar die bal kunnen oppikken Aan de linkerkant van het veld. En dan, dan gaat hij langs uh, Sebastian Thomas zijn. En dan moet Tim weer handelend ingrijpen. Die komt er ook niet bij. Dan handige bewegingen van Nu West. En die bal in en Dan moet Dennis hem weghalen. Doet het ook. En moet er nog een keer achter die bal aan. Maar het is weer Nu West wat in het stasgebied zit. Met die bal. Nu West wat uh, veel schijnbewegingen maakt in het veld. Maar de Dennisgoes die keurig. Uh, het overzicht houdt. En meteen probeert ze uh, daar uh, Auken te bereiken. Auken heeft die bal in zijn voeten. Moet hij dan terug aan plaatsen. Met Tim Jones? Tim Joe heeft hem aan zijn voeten. Ziet aan de linkerkant uh, Oost aan komen. Kan Ozan erbij komen. Oost kan er niet bij komen. Het is de nummer drie van uh, Nu West die, die bal uh, net met stenen tenen weg kan halen. En dat betekent dat Nu West weer aan de rechterkant hetzelfde het veld de bal heeft. auken aan hal achteraan. Die heeft er kan er niet bij komen. Het is Nu West aan de rechterkant die het bal uh, de steeds de bal aan zijn voeten heeft. En het is een uh, uh, die de bal heeft. En die is het daar al verder, van die goed probeert tussen komen. En die kan die bal niet houden. is nu West nog steeds aan de rechterkant het veld? De nummer 14 heeft de bal aan zijn voeten. krijgt dan uh, Joost Hofker tegenover zich. Maakt een schijnbeweging. En is het daar. Team John, die komt dan... En die bal, gaat erin. Die bal, die gaat erin. En zo is het hier dan. Uh, ja, vlak voor ons is het dan uh, 0-1 geworden. Of 1-0 geworden voor Nieuw-West. Dat is uh, minder goed nieuws. Bloemenaal 1-0 achter tegen Nieuw-West. Straks meer. En uh, zometeen ook de toestanden in de eredivisie. En we gaan ook even verder met uh, wat nieuws. Want uh, steeds meer bankiers bij uh, Belgische grootbanken hebben... Uh, ja, hoe kan het eigenlijk ook anders? Last van stress en verschijnselen van een burn-out. En dat zou komen door stress, onzekerheid en kritiek op de sector en het bonussysteem. Bankiers kunnen de moordende prestatiedruk van het systeem niet meer aan. Ja... Gelach, het is toch niet zo'n moeilijke baan, nee? Nou, dat is echt zwaar hoor. Vooral ja? nu met die kredietcrisis. Ja, oké. Okay. Al huh? oh, cijfertjes en. Uh, ja. En die... Niks van mij hiervan. <laughs> Jij Schij... kan beter dit worden. Ja, maar <laughs> ook niet. Ik kan beter mijn blijven liggen. Of... <laughs> ja, ja. <laughs> de scheidsrechter Bjorn Kuipers is door de Weva aangesteld voor het Champions League duel tussen Trapsonspoor en Leeuw. Had net de KfW van. Uh, nou, niet, de wedstrijd in Turkije wordt dinsdag gespeeld. Kuipers krijgt de assistent van Erwin Zijnstra en Sander van Roekel. Paul van Boeko is official. Ook Richard Liesveld en Ed Janssen gaan mee. Het zijn de vijfde en zesde man. Het zijn de vijfde en zesde man. Richard Liesveld en Ed Jansen zijn gewoon uh, scheidsrechters in de eredivisie, Ja, hè? maar ik vind. Uh, uh, maar niet echt heel goed hoor. Nee, maar... er uh, uh, zijn op dit niet echt de hele goede scheidsrechters. Bjorn maar, Kuypers, ik moet zeggen. Misschien... Die, die... Dat is een heel groot talent. Een Haarlemmer is dat, hè? Dat is een heel groot talent. Hij is heel jong. Hij is uh, denk iets, iets in de twintig. Uh. Maar als je ziet Kevin Blom, die is gewoon teruggezet naar de Super League voor twee weken. Ja, maar die vind ik ook niet echt goed. Nee, ik vond, maar, ik vond, de, maar die heeft wel eens uh, echt Europees gefloten en zo. Ja, ik vond luige vond wel goed. Luigen? Ja, ja, ja. ja. Maar ik vind het echt jammer dat hij gestopt is. Ja, leeftijd, hè? Dat is een afspraak die ze hebben gemaakt. Ja, en dan kan, zegt de KVB van, uh, ja, is er jong talent in de weg? Maar we hebben geen jong talent voor want het, het is allemaal, allemaal knudder. Hoe weet je dat? Dus je zal zien je dat hebt dat er ook eh, jongens die uh, misschien nu, nu nog topklasse fluiten en later kunnen doorstromen, ja. net zoals de koosterboeij ook? Ja, oké, okay. maar nu, nu, nu heb je geen goede lichting overgekregen. Ik weet het niet. En jij was op zoek naar een auto? Ja, klopt. Want uh, nu een van, de, uh, een van de oudste, nog rijdende oudste ter wereld, die staat te koop. Het antieke voertuig wordt op 7 oktober geveld door het veilinghuis Hershey in Londen. Verwacht wordt dat de Dion, Bouton, El Tapardu, Do A Do, Steam, Runabo. Zo 1,6 miljoen, uh, miljoen pond rond de 1,8 miljoen uh, euro opbrengt. Eén van de oudste auto's dus. Nou, dat dus is duur dus. Nee, dat, dat valt reuze mee. Dat Als je het valt geld mee. hebt dan. Uh... Als je het geld hebt, dan kan, dan kan je dit wel kopen. <laughs> en je wil een leuke in zijn huis time Old Town, kan Ja. Altijd al gedroomd om de wereld rond te reizen. Nu kan het met Avro Jack. Het enige wat je in huis moet hebben is... Affiniteit met film. filmen. is altijd onderweg en wil zijn leven ook druk bezetten die je graag laten vastleggen. Nick van der Wal, Avon -jack, Jack's echte naam, Dit zaterdagavond op oproep via Twitter. Alle Nederlanders, ik ben op zoek naar een stagiaire junior, cameraman, vrouw, die mee rond de wereld wil reizen. Mail naar bv.avonjack.com ervaring hoef je dus niet te hebben aangezien Avojack Jack een stagiair of junior, cameraman, vrouw zoekt met... 214.458 volgers. Zou wel de nodige concurrentie zijn? Oude, oude player die Afro Ga je mee? Hij had een, uh, die vriendin. Die, uh, hoe heet ze nou? Amanda, Amanda Balk. Maar van uh, van uh, Gouden Kooi. Van, uh, gouden kooi Daar had hij ja. een relatie mee. En uh, zij was zwanger. En nu schijnt het te schijnt zo te zijn dat hij is vreemd gegaan. En zij heeft gereageerd op een rare manier. Zo, hop, hij is uitgeschopt. Zij oh. dus staat, uh, staat nu op straat en uh, met een kindje. En Avaljack gaat gewoon weer de wereld rond als een van de populairste DJ's in de wereld. Huh? Ja, het gaat er nergens over. Het leven is hard, het leven is hard. Dus mailen kan naar bv.avondjack.com Even het volgende, want er is weer een nieuwe hit uit. Wat de gif van Rinus. Oh. heel erg bekend, misschien de populairste van Nederland... En uh, ja, uh, niet echt qua muziek, maar qua verschijning. En hij heeft een nieuwe single, Jij mag eerder rijden. En ik heb vernomen van de andere radiostation dat het dit is geworden. En dit is de nieuwe Alarm Ja hoor, daar gaat hij weer. kile kielen, kielen, en auto heeft weer wielen. Eie, eie. Eie, eie. Jij mag eerder rijden Boele boelen, boelen Mag boelen, ik aan je voelen? Okay. Zit je vast, geef maar vast vrienden, die rijdt mee Hey Is het jou bekend Dat als je 16 bent Jij mag gaan lessen voor een rij De wijn Ze zijn wel heel mooi trance Kunnen die jongeren bijken Ha ha ha ha Ha ha ha Ha ha ha Oh leuke lessen hoor Jij mag eerder rijden, boele boele boele. Mag ja, ik een boele? Zit je vast? geef maar vast. Rines die rijdt mee. Hey! De nieuwe single van Rines terug en check de clip op YouTube.nl. Wat geinig, de nieuwe van Zanger Rinus die heet Jij mag eerder rijden. Twee tussenstanden in de eredivisie. Aldo, de Graafschap tegen Groningen is nog steeds 0 tegen 0 en. RK zijn waalwerk tegen NEC is 1-0. Het is uh, kwart over drie, goedemiddag. het tweede van zondag in Kennemerland. Met zometeen een prachtig liedje van Ed Sheeran. A-Team heet hij, je hoort het na Train. En If This Love. Well everybody else is getting out of bed. I'm, in it. I'm not in it, in it. And there's a thousand ways you can Best, you are the best thing in my life But I'm That's enough for me. Took a loan on a house I own. Can't be a queen bee without a bee-thrown. I wanna buy you everything except cologne, cause it's poison. We can travel the Spain when the rain falls mainly on the plains. Sounds insane. Cause it is, we can laugh, we can sing, have ten kids and give them everything. Hold our stuff.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 nummer Ed Sheeran, 20-jarige Engelsman, heeft een nieuw album uitgebracht en uh, uitgebracht. En dit is zijn nieuwe single, The A-Team. Zometeen gaan we even kijken naar de toestanden in de eredivisie En je krijgt onder andere de reactie van de winnende trainer Ronald Koeman. Dit is Stevie Wonder op CFM. A boy is born in hard Mississippi. Strong. van de beste zangers aller tijden: Stevie Wonder. En Living for the City. Ik zei net: uh, de winnende coach Groen natuurlijk de verliezende coach. Ik, had, ik was even in de warmte, hij is natuurlijk oud-trainer van AZ. Want AZ speelde vandaag om um, half 1 thuis tegen Feyenoord. En uh, ze wonnen de 2-1. Reactie van verliezend coach Ronald Koeman. Wat onze kijkers niet gezien hebben, maar ik toevallig net wel. En het ontroerde me eigenlijk zeer. Is dat je alle spelers van AZ ook hebt opgewacht en hebt gefeliciteerd. Je bent die tamelijk rot weggegaan, maar dat speelde net even geen rol. Nee, maar dat lag niet aan de spelers. Dus met de spelers had ik een goede verstandhouding. Met De een natuurlijk altijd wat beter dan met de ander. Maar het is overal zo. En, uh, nou ja, ik heb ze gewoon opgewacht om ze te feliciteren en gedachten te zeggen. En helaas moest ik Holman als laatste feliciteren, want die maakte er twee een. Maar dan ja, gun ik hem ook al. Je betoont je daar een, een groot verliezer. Maar eigenlijk is niemand die aan deze voetbalmiddag heeft bijgedragen, zou ik willen inbrengen, een verliezer. Nee, zo voelt het ook niet. Uh, ik heb ook de groep net uh, aangegeven. Er zijn manieren om een wedstrijd niet, uh, niet te winnen of te verliezen. Maar we hoeven onszelf uh, niks te verwijten. Want uh, wat, we wat we in ons hoofd hadden, met name ook in de eerste helft, een aantal keer dat we doorkwamen, was ook zo getraind, was ook zo doorgesproken, de ruimtes tegen AZ goed benutten in, in, in de counter. Ja, het is jammer dat uh, een, een van de grote kwaliteiten van dit AZ uh, de gelijkmaker brengt, dat ze in standaard situaties toch heel gevaarlijk zijn. En daarna bleef het een wedstrijd, de twee kon vallen, de 1-2 kon vallen. Ja, zelfs met 10 man uh, hebben we er nog alles aan gedaan. Dus, uh, groot compliment voor het elftal. Want, ja, als je niks zelf kunt verwijten, uh, dan, dan moet je ook als trainer uh, daar wel oog voor hebben. Je komt met 10 man te staan, 70ste minuut ongeveer. Enige klacht richting de scheidsrechter? Ja, dat weet ik niet. Ik zag net het moment van, uh, van de rode kaart. Uh, het zijn moeilijke situaties. De een geeft er wel, de ander niet. Leer dan op, op, op die plek op het veld natuurlijk niet dat risico nemen van een sliding ja, ik had ook een gevoel misschien wel of niet penalty van Schaak uh, in de tweede helft. Ja, dat zijn momenten. Schaak zegt beslist, maar uh, ik uh, beperk het liever uh, tot uh, de goede dingen die er waren. Ja, uh, je hebt een, een aanvaller geofferd, een extra middenvelder ingebracht. Dat werkte heel goed in de eerste helft. Ja, absoluut. Dat, gelijk in het begin. En dat was ook het idee, uh, omdat Paalsen bij AZ natuurlijk bijna links buiten speelt. Holman die naar binnen komt. Ja, uh, daarna, als dat gebeurt, uh, schaken naar de zijkant tegen viergever. Ja, dan weet je dat, uh, dat zij verdedigen dan heel veel problemen hebben. Dat ontstond in drie, vier situaties. Uiteindelijk komt de kool ook daar, daaruit. En misschien hadden we zelfs in die fase in het begin nog wel iets meer rendement kunnen halen. Maar ja, wat wens je als trainer dat, dat het plan uh, goed uitgevoerd wordt? Maar nou, dat is een groot compliment. Gek is dat, hè? Het plan heeft gewerkt en toch verlies je. Ja, natuurlijk verlies je uh, een wedstrijd wil je niet op het bord, want er zijn zoveel momenten binnen een wedstrijd. Ja, een vrije trap die, die erin gaat. Uh, ja, een voorzet waarin net iemand vrij staat. Ja, je hebt, je hebt als treden, niet alles in de hand en, uh, en dat is maar goed ook. Kom je daar dan nou toch die ene man tekort op het eind? Ja, je, je moet sommige mensen dan een beetje loslaten. Dat, dat, dat is wel zo. Uh, de koppers bij hun natuurlijk, de, de, de spits, uh, uh, Wermbloem met name, die werden goed verdedigd. Ja, En dan is net eentje achterin die, uh, wat niet de beste kopper is, Holman. Maar die kopt hem wel in. Je hebt verliezen en verliezen. Dit was verliezen met een kleine V. Ja, ik ben, ik ben uh, natuurlijk on, on teleurgesteld in het resultaat, maar niet uh, de wijze waarop we gespeeld hebben. En dat... Als het voor veel mensen een test was uh, vandaag, dan uh, vind ik dat we geslaagd zijn. Trainer Ronald Koeman uh, zijn verliespartij tegen AZ. Dus de eindstand werd daar 2-1. Ajax speelde gisteren uh, thuis tegen FC 20 kan je wel een topper noemen. De eindstand werd daar 1-1. Luc de Jong scoorde pas in de 87 minuten de gelijkmaker. Frank de Boer over die wedstrijd. U bent herenmeester Frank, toch?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 Het je niet in dat eerste uur eigenlijk, want dat had 4-0 kunnen staan, dat is ook een uh, hè, wat, uh, ja, dat, dat dat het zo makkelijk ging, dat het krasverschil zo groot was.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 Het feit dat dat kantelpunt kan komen... Dat dus je FC Twente Ja, die krijgen het gevoel, hè? er valt wat te halen. Nou, dat zei ik dus net al. Dat ik, uh, ik vind dat sommige jongens opstaan en, en dan moet je gewoon één op één durven spelen. En nu komt Wisscherhoff. Die kan elke keer rustig indribbelen. Ja, dan, dan, valt, dan heb je twee goede koppers daar met Janko en uh, Luc de Jong in het centrum. Nou, als je dan even niet goed staat... Dan, dan valt hij binnen. En dat, dat is wel heel zuur. En Nogmaals, dat uh, vind ik dat, uh, dat onze... Als staf kunnen verwijten, maar ook zeker uh, de spelers die op dat moment in het veld staan. Deze 1-1 voelt als een nederlaag, toch? Wat, wat, wat neem je mee? Behalve zegt, ja ik moet zelf beter coachen, althans en de spelers zelf. Ik moet zelf wel aangeven uh, dat wij uh, eigenlijk de, de betere waren dan Twente. En dat Twente natuurlijk gewoon een hele goede ploeg is. Die bovenaan uh, stond, staat nog steeds. En dat wij... Uh, ja daar heel positief op terug kunnen kijken in ieder geval en als we dit spelletje gewoon altijd spelen dan is de kans groot dat je met drie punten naar huis gaat. Trainer Frank de Boer van Ajax na het 1-1 gelijkspel tegen FC Twente. Zometeen, Cher de Blauw met het verslag naar Bruno Mars, Just the Way You Are. Het lijkt net een kerstliedje, Marry Me, maar dit is een oude Just The Way You Are. Wat gebeurt er op de sportvelden van Zuid-Kennemerland? Je blijft op de hoogte. En we gaan weer naar het voetbal, we gaan naar Tjerk de Blauw. En waar de stond nog steeds 1-0 is in die wedstrijd natuurlijk tussen Nu west en Bloemendaal. En waar de trainer Rob Schell een onderzetting gedaan heeft, hij heeft Toon erin gebracht als linksbuiten. En heeft altijd snel eraf gehaald aan de rechterkant. En dat betekent dat Ozan die linksbuiten stond. Die is nu naar de linkerkant verhuisd. En zo probeert hij meer snelheid en nog meer druk te krijgen. Op het doel natuurlijk van uh, Nieuw-West. En dat betekent dat ze achterin uh, één op één de, gaan uh, voetballen om uh, weer het, uh, het heft in handen te krijgen. Zodat Nieuw-West uh, niet die bal in zijn bezit Dat komt ramen van Nieuw-West. Maar die bal gaat verder en verder overheen. En dat betekent dat het gevaar geweken is. En dat uh, daar een kerk van uh, Russen die bal kunnen oppakken. Net was een gele kaart voor... Uh, uh, voor uh, mm, voor Joost Hofker uh, aan de kant uh, van het veld. En ik vond het eigenlijk geen gelijke aan. Maar ja, dat is waar ze geesten. Dus hebben we gewoon mee te maken. Bankermann pakt uh, rustig uh, die bal op. En um, gaat kijken waar hij mijn kan spelen. Hij zal een langer spelen richting uh, de Spitsen. Die moet dan bij Auken komen. Auker moet door doorgaan koppen. Auker kan er niet bij komen. Dat betekent dat Nu-West meteen de linkerkant in balbezit bal is. Het is de nummer 5. Maar het is daar Sebastian Thomas die er goed overheen komt. Dus Ozan die plaatsen we meteen door naar richting Sebastian Thomas. Sebastian Thomas die houdt die bal goed in zijn voeten. Is daar Auker die erbij komt? Auker heeft die bal nog steeds in zijn voeten. Weer er dan langs te komen. En. Je zitten haar die je net aanraakte, Maar het is de doorman van uh, New West. Uh, waar je die, die hem op kan pakken. En uh, meteen ver en diep uh, gaat plaatsen. In richting spitsen. Waar de zon, Joost Hofkrennen zal moeten wegkoppen. doet hij dan ook heel goed. Plaats op Ozan. Ozan. Dan neemt je bal goed in zijn voeten. En wordt dan neergelegd daar. Uh, op het middenveld. En dat betekent een vrije trap. Uh, uh, een vrije trap op, uh, op het midden van, van het veld. Eigenlijk van, uh, van New West. En dat betekent dat is, uh, de, uh, het uh, geishampoogeest. Uh, die bal uh, die zal gaan uh, trappen. Als dus zegt uh, daar moet hij genomen worden. Dus die bal die zal een paar meter terug. Uh, moeten. Het zesde staat erbij. Joost volgt is mee naar voren. En dat betekent dat Tim Bier en Tim Bier en Tim John ook mee zijn. Toon is dat helemaal aan de linkerkant. Dat is Gijsjan die nee, gaat nemen. Gijsjan plaatst die bal aan de rechterkant. op is het zo. Maar Ozan, Ozan moeten we in vol gaan trekken. Moet er een schuimweg maken. Moeten langs de man heen. Doet het, dat het niet. En dat betekent dat uh, die bal dus uh, binnen blijft. En dan is het daar uh, Nieuw-West die er meteen uit kan naar linkerkant. Dan moet je oppassen voor die snelle counter. En dan is het de nummer 7. Die is nummer 7. Die ziet er meteen aan de rechterkant. Uh, ziet die de nummer 3 opkomen. Die plaatsen dan ver en die voor. Maar dat is geen gevaar voor Denkker ja, dan. Die kan Rustig oppakken en meteen uh, uitwerpen naar Joost Hofka. Joost Hofka, de linkerkant van het veld, heeft de bal en ze handen. Gaat kijken waar hij doe. kan plaatsen. Terug naar, naar Dijk Kerkman. Dijk Kerkman gaat kijken waar hij heen kan spelen. Ziet dan Dennis Goes vrij staan. Dennis Goes, het hart van de verdediging. Uh, gaat een paar meters maken. Moeten gaan plaatsen met die bal. Plaatsen terug naar Dijk Kerkman. We doen met een de doelman. Een de doelman zal nu lang moeten gaan spelen. Of gaan die weer kort spelen? Kort spelen op Rolf Derman. Ralf Derman heeft die bal eens moeten plaatsen. Weer terug naar. naar... Oeh, Daan Kerkman, wat doe je nou en in plaats zo tegen die doelman? ja tegen die stelraad en dat betekent dat die bal gelukkig achterkent. maar anders is het een rare, een rare, een rare. Een... Situatie geweest hier. Want hetzelfde geld. Kletst die bal natuurlijk erin. Dus Daan Kerkman die die bal dan gaan neerleggen. Gaat kijken waar hij moet hem heen kan stellen. We moeten als al een andere die moeten gaan tappen dan. De heer zelf. En op de trainer. Dan komt die bal van Daan Kerkman. Richting Diep. Richting, richting uh, Toomweer. Kan hij erbij komen? Nee, die kan er niet bij komen. Dit is nu West. Aan de kant vertelde die die bal oppakt. Het is uh, nog steeds nu West. Die plaatst hem diep. En dan is Sebastian Thomas zeggen. Dan moet Dennis Goes erachter aan hollen. Dennis Goes uh, probeert die man op te pakken. Ziet dan daar de nummer 10 komen. De gansverdediging. Maar dat is Jo's die hem goed wegkomt. En dan is het daar Toomweer die die die bal weer door te ploppen richting Auke. die kan er niet bij komen. Het is toch in Nieuw-West op middenveld die die bal op, uh, op kan pakken. Het is uh, de nummer vier. En aan de linkerkant van het veld krijgt van Sebastian Thomas tegenover. En het is heel goed, er Goes, goed. Die een prima maakt, teken maakt. En het is daar Oosan die weer langs te komen. En die raakt die bal uh, tegen zijn tegenstander aan. En het is het daar in gooien overkant uh, voor de nummer twee van Nieuw-West. Dat is uh, Ben-Allergie. -A die gaat kijken waar hij heen kan gooien. Dus er staat erbij of hij het goed doet. Komt die bal. En het is de Oost dan die er goed tussenkomt? Het kan toch niet niet houden, is de beer. De beren kan hem ook niet houden. is staat nu op het middenveld. Plaats hem even terug in de cirkel. De cirkel in. En is daar al verder van die er goed tussenkomt. Maar er wordt een overtreding gemaakt op de nummer 7. En het is nog steeds in de cirkel. Dat betekent een vrije trap voor een Nu-West. Die gaan we nog even meenemen. Kijken of het vaak gebleven. De bal zal een aantal meters terug moeten. En ja, uh, yeah, nu West heeft de tijd natuurlijk. Wees het daar Auken uh, die hem rustig terugdikt. Hij moet in de cirkel liggen. Nu de schijn zetten dat hij genomen kan worden nou komt hij er ook? Aan de rechterkant zo, maar de 14. plaatsen door het centrum aan de verdediging van Boemedaal. En dan wordt die bal weer doorgestoken, naar hier aan de buitenkant. Helemaal aan de buitenkant naar de nummer 3 toe. daar weer die die weer van maar dan wordt hij tussen op de schijnbeving. Plaatsen dan goed weer in het centrum, maar er is nog een beer die er tussen komt. En die wordt dan in de rug geduwd. Dat is een vrije trap voor Boemerda. Uh, Timtje legt meteen uh, die bal klaar. ...maar wordt dan in de voet gelopen, in de rug gelopen... door de, de nummer 10 van nu is... toch is Tim Joon, die zal gaan... ...die zal gaan trappen. Nee, laat het over aan uh, Daan Kerkman. Daan Kerkman. Gaan en Dan Kerkman. Dan Kerkman, ga kijken hoe hij één keer spelen. En Bloemendaal, trek je voor... En dat betekent dat daar een met die bal zal gaan, uh, gaan spelen. Komt hij bal recht en diep richting. Ook ook. Pak hem goed aan. Moet hem nu gaan doorkaatsen. hij nog steeds, steeds wel eens goed. Plaatsen we een de, de derde man. Ralf derde Plaatsen we één keer aan de rechterkant. En Dennis, uh, die kan er niet bij komen. En dat betekent dat die bal over de zijne aan heen gaat. En dat we hier gespeeld we hebben. Een kleine 10 minuten in de tweede helft. Met de stap natuurlijk nog steeds 1 tegen 0. Uit de jaren 80, tears for fears en everybody wants to rule the world. En we gaan even uh, kijken, want uh, in het dorp is een, uh, ja, wel een gezellige boel aan de hand. Want uh, er is een, een, ja, een soort koren, een korendag, ik weet het niet precies, een soort korendag. En allemaal koren, mannen, vrouwenkoren vrouwen, koren, die staan door het hele dorp verzameld en zingen allemaal liederen. En ik heb Aldo er even heen gestuurd en uh, hij doet er een klein verslagje van. Kijk of we wat kunnen we horen. Aldo, kunnen we wat horen? Ja, we zijn net weer aan het praten, maar uh, ik ga verwachten we een liedje uh, weer gaan zingen. Dan ga ik even dicht bij de box. Want hoe ziet het eruit? Uh, het is uh, allemaal mannen in uh, debons Oh ja. Die zijn allemaal over, uh, uh, liedjes te zingen. Ze op een wit krukje, een Staan eh, die in een rijtje achter elkaar. En hebben liedjes te zingen. Oké. Okay. Nou, me komt weer een nummer Het is het Shanti en Festival. Zo heet het. En Shanti zijn vooral de werkliederen die gezongen werden aan boord van grote zeilschepen. En het krachtige refrein werd door de bemanning uit volle borst meegezongen... ...waardoor het schip met volle kracht vooruit ging. Zeeliederen zijn levensliederen over vissersleed en zeemansleiden. Dan luister een klein stukje. Het gehele dorp, dus uh, meerdere koren die aan het zingen zijn nou, Een kleine sfeerimpressie was dat En het was hier om de hoek dus, uh, En ze zijn nog bezig, dus kom gerust langs De gehele dag nog uh, zullen er liederen gezongen worden Aldo, dankjewel En ik uh, spreek je zo meteen weer En uh, Nou ja, zo meteen muziek Van Brother Johnson we gaan, even, we gaan lekker even terug naar In de Tijd Oude discoplaten Maar nu eerst Molokko En Sing It Back Zomerse klanken van Molokko. En Sing It Back. En zometeen zijn we terug met het laatste en derde uur van Zonnige in Kenland Met nog meer verslaggeving Check de Bouw bij de wedstrijd Nieuw-West FC tegen Bloemendaal. Tot zometeen na het nieuws. En we eindigen met een plaat. Wat zal het zijn? Jaren 70. Oude disco. Dit is The Brothers Johnson. En Stam. En we onderbreken deze plaat even voor Tjerk de Blauw. Tjerk. En hier is de stand 2-0 geworden voor Nieuw-West. Dat was een aanval van Nieuw-West. Van, uh, en dat was de keeper die hem en Dat was een miscommunicatie in de verdediging tussen Dennis Goes en Daan Kerkman. En daardoor kon nu west hem zo intikken. En dat betekent hier met 20 minuten gehoog in de tweede helft dat de stand op 2-0 staat voor Nieuw-West. Ja, Kennemerland heeft het. En jij beleeft het. Sport, muziek, muziek en interviews op twee radiostations. Je blijft op de hoogte. Je blijft op de hoogte. Zondag in Kennemerland. Beleef het ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM Text TV op kanaal 45. 45. Zet radio in het veld. Dit is ZFM Zandvoort. Zandvoort.